Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De FIOD krijgt meer bevoegdheden. Binnenkort mag de opsporingsdienst ook prepaid mobieltjes afluisteren. Prepaid telefoons worden veel gebruikt door criminelen... omdat ze anoniem zijn en daardoor moeilijker af te luisteren. De FIOD mag daar nu speciale apparatuur voor aanschaffen. Op dit moment heeft alleen de nationale politie die apparatuur... maar die is vaak niet beschikbaar. Het kabinet hoopt dat de dienst Mensenhandel, Witwassen en Milieucriminaliteit... nu beter kan opsporen. Ongeveer 800 huizen in noordoost Groningen krijgen een nieuwe lichtere schoorsteen. Die is gemaakt van vooral aluminium en levert bij een aardbeving dus minder gevaar op dan een schoorsteen van steen. Door het schudden van een huis kan een schoorsteen losraken en dat is gevaarlijk voor omstanders. Het centrum Veilig Wonen gaat de oude schoorstenen de komende maanden verwijderen en vervangen. Aan de buitenkant worden steenstrips geplakt zodat de aluminium schoorstenen op de oude lijken. Rusland denkt dat de Oekraïne een nieuw offensief voorbereidt... tegen pro-Russische separatisten. Volgens minister Lavrov wijzen de ontwikkelingen van de laatste dagen erop... dat Kiev van plan is om opnieuw op grote schaal de strijd aan te gaan. Lange tijd was het relatief rustig in Oost-Oekraïne... maar de laatste dagen zijn er weer meldingen van aanvallen. Meerdere burgers zijn gedood bij gevechten. Officieel is er sinds februari een wapenstilstand... maar die wordt door beide partijen geregeld geschonden. Twee Nederlandse toeristen van 19 zijn in Berlijn door een groep zakkenrollers in elkaar geslagen. Ze liepen op straat na een avondje stappen. Toen de jongens merkten dat ze beroofd werden, verzetten ze zich, maar werden toen geslagen. Ook kregen ze traangas in hun gezicht. De toeristen liggen in een Berlijns ziekenhuis. De daders zijn spoorloos. Het weer, het is een grijze, regenachtige dag. Het wordt niet warmer dan 18 graden. In het zuiden en zuidwesten wat vaker droog.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. Zon he. zandvoort, een zomerhit. Zomer. Dit is de zomer van ZFM, met, met. nu ZFM Luncht. Ja, luisteraars, en het is natuurlijk één uur geweest. En dat betekent dat we natuurlijk weer gaan lachen met een stukje cabaret. En ik heb iets voor u opgezocht van uh, Brigitte Kaandorp. Uh, Brigitte, uh, ja, die toert nog steeds uh, Nederland door... met allerlei uh, revueprogramma's En uh, dat doet ze geweldig. En de conferenties van haar, ik vind het altijd uh, een genot om naar te luisteren. Uh, luister maar eens wat zij allemaal heeft met Wekamp. Ik heb net post gehad. Want ik stuur elke dag een verhuisbericht. <lacht> ja, en dan stuurde de PTT mijn post altijd naastavond. Daar heb ik een soort deal mee. Even kijken wat dit is. Gratis. Gratis. Zend mij gratis.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 Nou ja, ik dacht, andere dingen kan je wel gewoon in de winkel kopen, maar dat vond ik een beetje opvallend, dus ik dacht... Dan... Ja, maar ja, trouwens, nou kun je toch spreken, mevrouw Wekenham, dat heb ik u al die tijd al willen zeggen. Dat ding, dat vreet, batterijen. Ja. Ja, u zit er nog om te lachen. Nou ja, ik maak er nou ook wel een grapje over, min of meer, maar ik vind die toch niet leuk, zo'n brief. Ja, daar zit ik nou echt niet op te wachten, weet ik bedoel...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 Ja, die hele een beer en botje erbij, weet je, bij wijze van spreken. Ja, weet je wel. Ja, ja weet je wel. Nou, nou, en dat kan heel lang goed gaan. Dat kan de dan kan echt een mensenleven het goed gaan. Totdat er een keer iemand aan de deur komt. Een ambtenaar of zo. Die komt zo binnen en die zegt... Uh... Ja, het spijt me heel erg, mevrouw, meneer. Maar u mag nooit meer naar Zuid-Laren. Ja. Nou. nou, dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Dan ga je diezelfde nacht nog ga je stiekem naar Zuid-Laren. Ga je kijken. Wel in het hele Zuid-Laren waarschijnlijk gewoon niks te doen is. Weet je. Kijk, dit is er ook waarschijnlijk met dat goudkleurige halskolje, zie je Klerenwijf. <lacht> ah, rotwijven, denk ze wel.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 Ja, leuke conferentie van uh, niemand minder dan Brigitte Kaandorp. Welke cabaretier of cabaretière uh, dolly ben jij nou de grootste fan van? Uh, nou ja, uh, Brigitte natuurlijk sowieso. Ja. Die, vooral die liedjes van haar, die vind ik geweldig. Oh, Andries Knevel en zo. Hè? Andries Knevel en ik ben hem kwijt. En, ja. Uh, ja, het is te laat. Oh, oh, waanzinnig. En ik heb er nu natuurlijk, maak ik er persoonlijk mee. Wat? Omdat mijn kleinzoon is gekast bij... Uh, um, um, de nieuwe kerst, de Kerstmusical met Brigitte Kaandorp in de Haarlemse Stad Schouwburg. Oh, dat is leuk. Ja, hij heeft een van de hoofdrollen. Dus Echt waar? Als ik, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, super. Ja, ja oh, nou, dat is weer typisch, wordt weer typisch zo'n Kaandorp-Kerststuk. Uh, want ja. het was natuurlijk altijd het, het uh, Scrooge, hè, het mm -hmm. uh, oude Dickens-verhaal. Ja. En uh, Brigitte heeft dat helemaal omgeturnd naar twee vrouwen, twee Bloemendaalse vrouwen, Loes en Marley. Bloemendaalse vrouwen. Twee Bloemendaalse vrouwen. Loes voor... en Marley. Stinkend rijk. sint er ook bij? Ja, nee, die heb ik <laughs> nog niet gezien. Nou, je weet me nooit. En die, die hebben dus een Marokkaanse werkster. Ja. En dan is... Uh, um, Sam die speelt uh, dan niet de Tiny Tim. Hè, in het normale Scrooge verhaal. Mm -hmm. En hij speelt uh, Abdel Kamel. Zo heet hij dan. Oh, oh, ja, dus ik ga, er, ik ga er intensief mee maken hey, deze maar Scrooge, winter. Scrooge en Marley. Ja, de, uh, of, uh, Loes he? en Marley. Ja, het lo lo ja. ma ma maar dat is een verbastering Naar van... Van Scrooge en Marley. Ja. Het is hetzelfde verhaal, maar dan omgevouwen. Oh, ja, ik wou net zeggen, maar dat, dat is een heel serieus verhaal natuurlijk. Met die geesten en zo. Man. Is het? Ja. ja, is het. Maar dit wordt gekke werk. Dit wordt ook geestig. Dit wordt heel geestig, <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, en Herman Vinkers, hè, vind ik, oh man... Ja. Doet hij ook mee? Nee, maar die oh. vind ik zo leuk. Nee, je vraagt net wie ik leuk vind. Oh ja, als, ja. als cabaretier. Ja. Ja, zeker, ja, ja, ja, ja. En, en uh, uh, niet te vergeten, natuurlijk, Toon Hermans. Hè. Ah, ja, ja. Ik heb al zijn werk thuis. Ja, ja. Ach, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Hé, Dolly, <laughs> ja. uh, naast het feit dat jij wel eens naar cabaret luistert, hanteer jij ook wel eens de, de afwasborstel? Nooit. Wat zeg je me nou? Heb jij Nooit. een vaatwas? Ik, ik heb er geen eens een, een afwasborstel. <laughs> Ga ik nou een verandering aanbrengen? Want ik bied jou een lola borstel. <laughs> Ondertussen gaat mijn collega Joop van Ness waarschijnlijk even contacten. Want het is, uh, ja, het is bijna kwart over één. Maar kijken wat Joop allemaal ons kan vertellen over wat er allemaal het weekend hier in Zandvoort is gebeurd. Behalve die mooie stranduitzending van ZFM Zandvoort natuurlijk. En, maar er is natuurlijk veel meer gebeurd nog in Zandvoort. We zijn erg nieuwsgierig. We gaan bellen met Joop. Ja, ga je uit en dan kom je een meisje tegen en dan blijkt het een man te zijn. Lola, nou, uh, ik weet niet wat Joop al met weekend gedaan heeft, maar ik hoop dat die uh, uh, alleen maar mooie dames is tegengekomen. Dat er ook bleek dat het dames waren, Joop. Is dat zo? Nou nee, niet alleen maar. Alleen, niet alleen maar. Oké. Okay. Nee, want uh, als je nou gaat kijken bijvoorbeeld naar zaterdag, het makrel roken en de paling roken, ja. daar hebben geen dames aan meegedaan. Daar hebben geen dames aan meegedaan. Nou, maar nee. bij de radio bij Sivum Zandvoort, daar waren wel dames en die hebben zich slap gelachen, heb ik gehoord in de uitzending. En ja. een, van, een van die lieve dames zit hier natuurlijk bij me in de studio, die gaat met jou praten. En dat is Dolly. Ja, ja, is dat zo? Dolly? Dolly <laughs> hey, goeiedag Joop. Dag Dolly. Hallo. Dobby. Ja, we hebben elkaar gezien hè, het weekend. Ja. Bij ja, de hoor, grote we waren, zandvoort. We waren overal. Nou, hè, wat was er veel te doen? Ja, echt wel. Ja. Echt wel. En jij bent natuurlijk overal naartoe gegaan. Nou, niet? Nog Een beetje wel, ja. Eigenlijk. Ja. Het enige waar ik eigenlijk niet geweest ben, eh, ja. dat was de Amsterdamse avond. Maar dat kan je ook niet van mij verwachten natuurlijk. Want? Ik naartoe ga. Waarom niet? Nou ja, als ik ergens een hekel heb, is het dan die muziek. Ah joh, maar het is toch heerlijk om op te walsen? Oh, ik heb je nog gezocht. Ik denk ik wil wel een wals. Ik ben nog zoeken. <laughs> ja, inderdaad, dat klopt. <laughs> ja, en ik ben dan niet te vinden. Nee, nee dat, dat klopt. Dat, heeft, me dat, me dat is goed. mijn muziek, niet, maar dat, dat nee. hebben anderen gedaan ook voor de krant. Ik, uh, ja. ik, men weet het. Ik, ik, heb daar niets mee, maar ik heb wel met andere dingen. En dat was bijvoorbeeld uh, ja. zaterdagochtend om tien uur zou de, de etappe van Beach Club clean, ja. uh, clean Up, moet ik zeggen. Had jij ook een gele sticker op Joop? Nee, want ik ben niet meegelopen. Ja, maar je, je stond er misschien tussen, toch? Of niet? Nee hoor, nee, nee oké, nee, oh, nee, nee, Oké, okay. okay, nou, nee. zonder gele stikken. Maar die zouden dus zo'n tien uur van, van start gaan bij ja. uh, Thalassa vandaan. De etappe ja. van Zandvoort naar IJmuiden. dus ja. ongeveer, uh, volgens mij, vijf kilometer. kilometer of zo. Ja. Uh, en ik kom daar aan... En wie schetst mijn verbazing, Een hele lange rij van deelnemers die ze willen laten registreren. Ja. En dat is ongelooflijk. Goed, hè? 350 mensen hebben zich daar aangemeld. Ja. Ze zijn niet allemaal geweest, oké. Okay. Wow. Maar er zijn toch zeker 300 deelnemers geweest die echt in linie het strand overgingen. En maar, daar uh, uh, gigantisch veel vuil hebben opgehaald. Ja, maar het was ook een ludieke etappe, hè? die ze bedacht hadden dit keer. Ja, ja, ja. ja. Want, in, in ja, ja. want ik heb het over die gele stickers. Misschien nou, weten ja. de luisteraars dat niet. In combinatie met e-match, een ja, uh, ja. relatie-datingbureau... Uh, uh, hebben ze er een vrijgezellen thema aangeplakt. Dus iedereen die vrijgezel was op zoek naar een relatie... die kreeg zo'n geel stickertje op. Ja. En, uh, maar dat nou, is niet het veel werkt, uit hoor. voortgekomen, hè? Het werkte volgens mij wel. Oh ja? In, uh, ja, ik moest mijn ogen hier en daar sluiten... Nou ja, maar dat heeft een andere reden. Uh, het was <laughs> hartstikke druk. <laughs> en men, heeft, men is nu twee weken bezig... en er ja. is nu al... 7000 kilo... Ja, vertelden. moet je, je nagaan. Beetje, Niet normaal. Afgelopen weekend is er een heel visnet... Uitgegraven gewoon. Ja. Want dat is levensgevaarlijk voor beesten. Als ze, ja. Met name dan de zeezoogdieren, als die erin verstrikt, verstrikt raken. Ja. ja, dan stikken ze. Absoluut, dan krijgen ze ja. geen adem meer. Nee. Maar ook vissen kunnen zich niet meer bewegen en die gaan ook dood. Ja. Dus dat is rotzooi. Ja, vaak kunnen de vissers er niets aan doen, want die worden misschien wel met een, uh, met een storm losgeslagen, die dingen. Mm -hmm. en, en dan kunnen ze niet meer pakken. Oké. Okay. Dat is nog daar aan toe, maar het wordt wel weer weggehaald. Gelukkig moeten we ja, zeggen. Ja. En uh, de, de, de Stichting, de Noordzee, doet het helemaal goed. Veel vrijwilligers doen er aan mee. En er waren er dus, uh, laat maar zeggen, 300 die van Zandvoort naar Ermuiden liepen. Ja, mooi. Nou, zaterdag begon dan ook om half elf uh, op het Raadhuisplein het, uh, het tweede uh, open kampioenschap van Zandvoort: Makreelroken. Leuk. 14 deelnemers hadden zich aangemeld. Het merendeel uit Zandvoort. En dan weer het merendeel daarvan was lid van de zeevisvereniging Zandvoort. Mm. Die jongens die doen dat regelmatig en ook vrij veel. En euh, nou ja, die, die lieten zich dus uh, uh, uh, uh, helemaal verteren. Het was hartstikke gezellig. Het ja. was druk. Uh, het, het weer zat ook mee. Het was niet mooi weer, maar het was droog. Verhoog, ja. En het was niet te koud. Nou, mm. dat is geweldig. Allemaal ja. goed, goed uh, voor elkaar. En uh, uiteindelijk, ja ik moet het tot, uh, tot, uh, toch wel een beetje uh, tot een schaamtegevoel van Zandvoort zeggen, geen Zandvoortse winnaars. 1, oh. 2 en 3 kwamen uit Nortek wel oh. Noordwijk, ja. alleen de meest originele rookkast, die ja. was van Zandvoort de Jef de Vos, en die had er ook echt een feestje van gemaakt, een roeibootje, met van alles en nog wat erop en eraan. Heel leuk, en die werd terecht uh, benoemd tot de <coughs> meest originele rookkast. Nou, ja, leuk. Eén um, uur begon bij Café Bluis op de Burenweg het uh, paling roken. Ook uh, nog. Een beetje een... Uh, uh, ja, uh, een beetje achteraf, maar ontzettend gezellig, erg leuk. Uh, ook weer Jan Giesberger, die uh, uh, de paling daar rookte. Dat is echt een autoriteit op dat gebied. Samen met zijn maatje en hulp, uh, van de Molen. <tie> die deden dat voor Jan Lieberton, de eigenaar van Bluis. En uh, het was uh, heerlijk. <tie> Sorry, ik moet even een slokje nemen. Ja, doe maar even. Maar hoop, dat ja, dat kan niet hoor. Die, is slok, die, die slokjes voor jou, dat kan niet hoor. <laughs> <laughs> nou, dan gaan we weer. Oh. <laughs> ja, goed, dat was... Uh, was ik, hoor, Die waren erg lekker, moet ik zeggen. Ik, ik heb uh, uiteraard uh, wat mogen proeven. Ja. En dat was uh, ook weer uh, geweldig. Dan de mini-trouwbeurs. Dat schijnt heel erg druk geweest te zijn. Het was boven in het uh, museum, twee dagen, zaterdag en zondag. En uh, ja, het is boven. Ik weet dat ik daar met een, met een stoeltjeslift naartoe kan komen. Maar collega Dik de Heijden is daar geweest. En die heeft dat uh, vastgelegd. Gisteren, lang, gisteren was idee. het beneden. Sorry? Gisteren was het beneden. Misschien nou ja, dat ze wat, het wat gewijzigd ik hebben. Ik heb het gekregen dat het ja. op de etage was. Dus ja. dat is bij mij boven. Ja, nou, goed, oké. Okay. Nou. Misschien was het te druk, dat weet ik niet. Ja. Ik weet wel dat het erg goed aangeslagen is. En, Zeker. En uh, dat, uh, ja. dat men ontzettend veel plezier heeft gehad ja, daar. Leuk. Uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, de die waren ook weer begonnen. Ja. En uh, dat begon zaterdag dus ook. En uh, ja. zondag waren er al een heleboel schoten al heel in top. Ja. De mensen die, die, die eigenlijk voor de, voor de zomer kwamen... Die hebben daar uh, echt met verbazing naar kijken. Wat die carvers, zoals ze zich dan noemen. Daar voor elkaar boksten. Het ja. zijn zeven grote beelden. Jij weet hoeveel kilo zon er ja, is. Ja, uh... ik weet het. 174.000 kilo. Juist. Voor zeven sculpturen. Zoals ik zei zondag. Dat kan ook niet natuurlijk. Dat is wel spannend, uh, ja. <laughs> nou, daar komen weer hele mooie dingen bij. Kijk, de, de grote contouren zijn duidelijk. En dan gaan ze natuurlijk nog een beetje fine-tunen. Ja, dat, dat, dat zit allemaal dik in elkaar. Het ja. schijnt uh, zaterdagavond ook nog druk geweest te zijn met de Amsterdamse avond dan. Ja. Dat laat ik mij vertellen. Ik heb nog geen verslag gelezen van uh, mijn vriend... Uh, uh, Kees uh, Rutgers, die uh, dat voor de Sanfordse krant zal verslaan. Ja. Uh, maar ik neem aan dat het helemaal dik in de orde is geweest en dat uh, men uh, gewoon lol heeft gehad. Ja, het was een beetje jammer van de regen, hè? Maar ja, goed. Ja. Je kan ja. niet altijd... Uh, even, ja. Nee, maar ja, het is, je plant het natuurlijk ja. in augustus, logisch, want dan heb je de meeste kansen Kans, op ja. mooi weer. Maar ja, mm -hmm. goed, uh, het is niet zo gelopen, jammer. Helaas. Volgend jaar beter, denk ja. ik. Maar in de, in de café zal het heus wel gezellig geweest zijn. en zal er menig liedje meegebleerd zijn. Nou, dat maar denk ik denk ook nou. wel. Ja. <laughs> nou ja, het weer was zondag dan ook weer uitermate geschikt voor de markt. Ja, Niet zeker. Te warm. Het was ook heel erg druk, moet ik zeggen. En ik hoor van een paar mensen dat er toch ondernemers waren. die een beetje klaagden over de, de, de, de aandacht. Ja, dan moet je zorgen dat je een leuke aanbieding hebt. Want ik heb juist ondernemers getroffen die ontzettend tevreden waren. Ja. Veel mensen hebben gezien, veel, men, veel spullen hebben verkocht. Nou, en daar gaat het tenslotte om. Laat eerlijk zijn. Ja, als, als, was, als, als je dan ook inderdaad ook, geen mensen naar jezelf toetrekt... dan moet je inderdaad maar eens bij jezelf te raden gaan... of er toch niet iets ja. is wat je nagelaten hebt. Want ja, die mensen inderdaad. zijn er. Ja. Nou, ik denk dat het ook het geval is, dan uh, Dolly. Echt waar. Ja. Nou, de, de, de, de Tweedagse van Zandvoort werd ook nog gevaren. Dat was zondag, of uh, zondag dan de, de tweede dag. Dat waren korte baanwedstrijden. Daar heb ik nog een uitslag van gezien. Wat, je hebt het over varen. Waren dat die zeilbootjes? Zeilwedstrijden, ja. Van, oh, ik, ik vond al dat er zoveel zeilboten op zee waren. Ja, waterstof, ja. watersportvereniging Zandvoort, die organiseerde oh. voor de zoveelste keer. Wat vroeger Rondje Rem heette, daarna werd dat uh, uh, Boei voor, voor 47, geloof ik. En nu heet het dan de Race En dat wordt het gesponsord okay. door uh, Eneco. Oh. Ja. Ik, ik weet dat die gevaar is. Ik heb de uitslag gezien. Ja. Maar ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen wie er gewonnen heeft. Ja, maar waar, waar kunnen mensen maken. hun uh, informatie daarover halen? Eventueel? Uh, via zegt... de website van de watersportvereniging. Even oh, okay. google watersportvereniging Zandvoort. En, dan, en dan, uh... dan kom je erop en dan kan je dat, kan je dat zo vinden. Dat is helemaal Top. geen probleem. Top. Alleen ik weet dus niet uit mijn hoofd nee. wie dat gewonnen heeft. Ik weet wel dat er een Zandvoorts uh, team... Want er zijn dan meestal teams van twee die op zo'n katamara zitten... Ze in hun klasse zijn geworden, mm -hmm. maar ik weet ook bijvoorbeeld dat uh, de zoon van Louis Schuurman uh, uh, gedisqualificeerd is geworden. Ook dat kan gebeuren. Ja, ja en uh, ik ik weet ook nog, voor zover ik weet, dat er geen Sandvoorters gewonnen hebben in hun klasse. Nou. Goed. Ja. Nou, dat was dan kort die uh, die race van zaterdag ja. en de, de uitslagen van zondag die heb ik überhaupt nog niet onder ogen gehad. Nee. Nou, dat was het weekend, door. Ja, je, je zei net aan de telefoon voordat we de uitzending ingingen dat je het heel kort zou houden, maar we, ja. zit, we hebben weer een kwartiertje volgekletst. Ja, ik kan het niet. <laughs> Zondag was het ook weer, ja. Ik had toch zoveel <laughs> willen zeggen. Ik ja. had zoveel willen melden bij ja. Albert-Jan toen uh, met, met een rondje langs de velden. Ja, ja en ik kwam eigenlijk tot twee dingen. En ik ja. had er een stuk of vijf, zes. Ja, nou goed. Dat is mij makkers, ik weet het. Uh, ja, misschien oh, anders, ja, ja, ja, ja. Uh, Joop, mee. Ja. We, hebben, we hebben natuurlijk ook tegenwoordig een mooi sportprogramma hè? op de vrijdagochtend. Misschien kun je samen ja. met Henny wat ja, bedenken dat je wat uitgebreider het, kan, het, kan vertellen. Het, het, het, nee, ik vind het even jammer. Het is te veel voetbal voor mij. Te veel, moet, ja. Een, ja. Ja, er moet meer um, algemene sport zijn. Nou, en ik heeft heb ook, ook voorgesteld uh, ja. om aan, aan uh, Rob en albert om. Uh, voortaan uh, even ja. eventjes de koppen bij elkaar te zeggen. Even, je weet hoe dat gaat. Ja, ja. En dan uh, uh, twee keer in het jaar een sportcafé, een algemeen sportcafé, leuk. op locatie uit te zenden. Of het ja. doorgaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar, maar het is een goed uh, idee. De plannen zijn er. Heel Yo, leuk. Joop, luister jij wel eens naar het sportprogramma met Henry Rukert, zoals dat nu wordt gepresenteerd? Ja, daar hebben we het net over. Oh, daar ja. heb je het over? Ja, daar hebben we het oh, net over. Ik, uh, so, so, <laughs> ja, ik heb ja, Hij zegt: veel, het gaat te veel over ja. voetbal. Ja. <laughs> Nee, dat ik, wel. De, de, de, ja, maar dat het ja, is met zijn achtergrond hoor, daar heb ik helemaal geen probleem mee echt nee, niet. maar hij heeft maar, laatst uh, ook de hockeyvereniging gehad hè? maar hij is ja, maar natuurlijk nog weet. niet zo bekend in Zandvoort. Dus nee, misschien nee. is het eigenlijk best wel mooi als, als jij hem af en toe wat zou kunnen tippen. Want daar vraagt hij vaak om: maar ik ben niet spoonsportief sportief type. Dus ik weet ook maar niet alles. Al nee, is goed Joop, ik zal het zeggen tegen hem. Joop, weet je hoe dat nou kwam? Dat ik dat eventjes. Ik heb een je, ja, ja, ik heb voor jou natuurlijk fantastisch. Ik heb het waarop gezocht. <laughs> daar, zit, okay. daar zit je helemaal op te wachten. Joop. Oh, ja. bedankt! <laughs> um, hey, job, ik, ik geloof dat je op gaat hangen, hè! Zingen! <laughs> jouw stem hoort! Dag Jo, bedankt, bedankt! Oké, okay, tot de volgende keer! Doei! Eén ding ik je <laughs> nog vragen: Ik heb maar één mens als het mag: Oceanie. Ojo, oh, zingen! Zing een liedje voor mij: alleen. Oceanie. Want voor mij. En jouw stem klinkt er heen.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 Lief, want voor mij ben je nummer één. zingen een lied met een lach en een traan in jouw stem. in de Jordaanen, maar natuurlijk... Is, uh, tans alleen was dat... Nou, en we, ik, worden, ik, we worden er helemaal melancholisch van. <lacht> He? Ja, want, want, ik wilde eigenlijk jopen een beetje plagen. Maar is niet gelukt. Want uh, dit zijn nou juist de liedjes die hij wel leuk vindt. <lacht> ja, ja, ja. Johnny Jordaan, Tante Leen, Bertie Dat uh, Daar houdt hij van, zei hij. Daar houdt hij weer wel van. Ja, maar ja. wie ook niet. Eh. Ik ja. bedoel, ja... Daar kan je toch ook niet, moet je van houden. Zo is dat. Ja. Eh, het is eh, half twee geweest al, dus we zijn een minuutje of drie bijna eh, te laat. Maar dat ben maakt ik niet uit. Dan ben weer over tijd. Ja. Je bent, wat zeg je nou, Tom? Ik zeg, dan ben ik weer over tijd. Oh. Zal ik maar vast gaan bereiden dan. Ja. Ja. Het nieuws. Uh. Rem Zandvoort. Met Dolly Tempierik.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 En de andere jongeman werd later buiten daad aangehouden. De drie verdachten zijn voor nader onderzoek in verzekering gesteld. Dan het laatste berichtje. De politie is op zoek naar een verdachte na een overval... op de Panini aan de, van de VND aan de Grote Houtstraat in Haarlem. Via burgernet is er een signalement verstrekt. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1,70 meter lang... Hij heeft een glad gezicht en draagt een grijze halflange winterjas met capuchon. Heeft u deze man gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Het weer. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan komt nu de weersverwachting voor de regio Zandvoort. Vandaag, nou, u heeft het gezien, er gaat niet veel veranderen. Het blijft bewolkt en het blijft regenachtig. En er waait een matige tot vrij krachtige, vrij krachtige noordwestenwind. De maximumtemperatuur in Zandvoort het zal ongeveer rond de 18 graden blijven hangen. De eerste dagen van de komende week blijft het nog vrij koel. Cool en in de tweede helft van de week krijgen we meer zon en wordt het warmer. Dus dan gaan we nog even genieten van een klein stukje zomer volgens Meteo Zandvoort. Dankjewel, Dolly. Nou, luisteraars, We zijn er helemaal bij gepraat als het gaat om het weer. Ja. En Dolly doet er best wel. En die heeft ook geprobeerd om met spuitbussen die wolken weg te krijgen. Maar dat gaat niet nee, helemaal lukken. Het nee, nee, nee, is nee, gewoon nee. een beetje haknekker allemaal. Ze trekken zich er niks van aan. Nee, precies. <lacht> uh, we gaan genieten van Cliff Richards. Een nummer waar we niet zo vaak voorbij horen komen. F. Richardson, this is for Yvonne Renee Schumann Hold Me Just One More Time Hold me Just one more Time This night Must last Forever Now that It's here Our bitter Sweet is. Recall I leave behind. Hold me just one time. One last goodbye. Time. Muziek zit gewoon in de lucht. En uh, dat brengt mij na jaren uh, terug. Tijd uit mijn jeugd bij mijn ouders thuis. Dan klonk die door de kamer op zondagmorgen bij de koffie. bald in de denn musik liegt in der luft liegt in de. luft liegt in der ja een circusbeijsje eigenlijk een een, een, een... Een meisje geboren in een circus in Duitsland, of in Zwitserland, dat wil ik van afwezen. Katrina van Lente. Geweldig. En dan heb ik het over ja. de jaren 50. Uh, wat ik net zei meende ik echt, dat klonk echt door zondagochtend uh, als mijn ouders koffie gingen zetten, nog met hierop siroop, werd uh, dan op de, op de, op de koffie uh, gegooid om het, uh, om het nog lekkerder te maken. Gewone melk in de koffie natuurlijk, hè? Uh, ja. dat, dat was toen vroeger zo. Ja. Dan gingen we aan tafel en dan werd, had mijn vader zo'n zo platenwisselaar... met allemaal van die singeltjes. Daar de, de, de mag ik nou wel reclame voor maken, want die, die zaak bestaat niet meer. Hoog in Haarlem. Die zat op de, op de Oude Groenmarkt, op het hoekje van de, van de Kleine Houtstraat... In de, of de Veerstraat in de, in de Oude Groenmarkt. Een razend nummer? Nou, weet ik niet. Maar maar razend populaire... Een razend populaire... Ah. <laughs> Ik dacht, je het nummer van het pand bedoelde. Ja, het nummer van het pand. Ja. Je zit zo uitgebreid te vertellen. Ik denk, je gaat het nummer ook nog wel noemen. Nee, maar Hoge Bijl. Je had ook vroeger de Hoge Bijl Club in Haarlem. En dan had je oh. het concert ja, gebouwd. Nou en, gaat hij alle leden noemen. Moet je opnoten. <laughs> nee, ik wil even een beetje ja, het, wat sfeertje, je zeggen? het sfeertje van die tijd weer houden. Oh, mijn schetsen, mijn ja. volgende vraag ja. aan jou is. Ja. Wat, wat, als jij nou thuis was met je ouders. Wat draaiden die voor muziek? Weet ja. je dat nog? Uh, ja, ja, ja, want uh, wat, wat nooit uit mijn gedachten is verdwenen... en ik vind mm het -hmm. zo jammer dat we die niet meer hebben... Ja. dat was de ouderwetse plaat van Beppi de Nooit Theater van de Jantjes. Dat was een, een blauwe kaft. Een blauwe kaft? Ja, en we hadden allemaal... Het hele een... gezin was ook meteen blauw op zolderhoog. Altijd, <laughs> altijd, ja. ja. <laughs> hey, maar maar, maar ja. Uh, het oud gezelschap is waarschijnlijk is, is er mogelijk... is daar nooit een opname van gemaakt of? Wel, ja, dat was een LP die we hadden liggen. Oh. We hadden de LP ervan. En die draaiden Ach, we nee, heel kan vaak. Als zo stom zijn, een blauwe we natuurlijk natuurlijk. Ja, ja, okay, ja, okay. ja, ja, ja. ja, maar misschien, hè, weet je. Ja, want ik ja? heb het nou over het oude, uh, het oude De Nooit Theater. Maar ja. ik, ik heb contact met, uh, met de kleindochter van Bepi De Nooy. Want die komen misschien langs bij Zandvoort Draait Door. Hè? Is het waar? Ja, daar ben ik mee bezig. Leuk. Ja, met, de, leuk. Met, haar, uh, ja. met haar moeder, hè. Oké. Okay. Want uh, die hebben een heel leuk uh, variété -programma. En ja. dat, uh, dat heet, ze noemen zichzelf de Mokumse Mokkels. <laughs> ja, en dan kan je een heerlijke zondagmiddag beleven in Amsterdam bij ze. Dus ik, ik heb ze uitgenodigd om daarover te komen vertellen. En uh, even een paar uh, moppies te komen zingen. Een beetje een toezegging al? Ja, mondeling wel. Maar ik ben nu even schriftelijk bezig nog. Oh, Oké, okay. okay, leuk. Ja, ja. Ja, want luisteraars, dat ja. seizoen gaat weer losbarsten natuurlijk. We gaan 4 ja. september weer beginnen. Gaat het he? weer starten? Ja, gaat het weer starten. door. Ja. Heuk. En dan starten we met Marco Temes, hè? Had ik je net al gezegd. Ja, ja. ja. de kunstenaar uit, uit ja, maar ja. taalkunstenaar, zo ja. moet ik het dan zeggen. Als er uit, nog uit, een, een artiest is die wat wil komen zingen, uh, welkom hoor. Meld je maar even. Ja. Bij zo is dat. Ja. Uh, nog zo'n artiest die dan door onze huiskamer schalde was Guy Mitchell. Zeg je dat iets? Jazeker, tuurlijk. Ja. Je hebt alleen een beetje last van heartaches bij de nummer. Ja, dat is wel weer jammer. Met pijn in het hart zeg ik dat het tien voor twee is, luisteraars. Want eh, dan moeten we er weer mee stoppen zo. Verdooi. door. Heartakes by the number. Troubles by the soul. Every day you love me as each day I love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 I've got heartaches by the number A love that I can't win But the day that I stop counting. I've got Bij oh. mensen met uh, heartaches de heartaches bij. dan ik kijk om een klokje. En Dolly kijkt ook op het klokje. Ja, en We hebben ik... nog even toch? toch gewoon een dubbelcheck was dit. Ja. Toch? <laughs> check, check, dubbel Check, check, check, check. Wat gaan we uh, doen? Ja, we hebben nog nog Ja, gaan we... even. Ja, maar ik, ik denk nou misschien weet jij nog wat. Maar ik heb, ik heb natuurlijk wel de nummers klaarstaan. Maar mag ja. jij dan het, het, het, het laatste liedje straks uh, uh, kiezen, Dolly? Dan, ah, wat lief. Ja, nou ja, je mag, mag ook uh, twee laatste liedjes kiezen hoor... want we hebben nog uh, acht minuten te gaan... dus we kunnen nog wel drie plaatjes draaien, denk oh, ik. Ah, mooi. Dus dan mag jij gewoon zeggen van... nou, ik wil die en ik wil die duifkop houden... en gewoon draaien en gewoon... voor de rest geen... Uh... Oh, moet ik weer gaan nadenken. Oh. <laughs> nou, goed, dan, uh, schiet, ja. ik, dan schiet ik dus de, de sheriff vast even over open... als je het goed vindt. Nou, daar dus zat ik aan te denken... Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. every time that I plant a seed, he said kill it before. Ja, ik ga deze even z'n strot omdraaien, want, uh, luisteraars, ik heb nog twee verzoekjes van Dolly en uh, die gaan nou even voor. That's the way I like it, Dolly. Hij zwaming was in Sunke Games Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Deze wilde weer een andere vordering en dat hou je toch met die gasten KC en de Sunshine Band op verzoek van Dolly. Ja, ik moet hem afrekenen anders is het te laat. Te laat voor spijt en tranen. En dan rennen we dat nummer niet meer. Dus uh... het is te laat. Ik wil niet meer, ik hoef niet meer met jou. Het is te laat. Het is echt het laatste wat ik wou. Maar eens is het genoeg voor deze vrouw. Het is te laat. Het is te laat, het is te laat voor jou. Bedankt voor het luisteren, luisteraars. En, uh... ja, nou ja. Tot gauw weer, hè? Tot gauw weer, Dolly. En, uh, Jij morgen, ja, ik donderdag. Leuk le le le le afsluiten, dit weer. Dus, okay. zo, daar gaan we nog even van genieten. Ik, Allemaal dag. een fijne maandag. Dag. Ah. Iemand in het spel. Je sprak, als ik je belde, dan zo rusteloos en snel. Dan leefde ik een tijdje in een hel... Maar als je me dan kuste, dan had ik het niet meer. Je hoefde maar te kijken en ik legde me al neer. Je wond me om je vinger en ik had geen verweer. Maar dit was echt de allerlaatste keer. Het is te laat, te laat voor spijt en tranen maar Het is te laat, nou ja, dan snap je dat ik dat dan nog een keer zing. Ja, dat is ook inderdaad het principe van een refrein, dat, uh, dat het terugkomt. Ja, en dat mensen op een gegeven moment de tekst ook weten. Allemaal, het is te laat. Te laat. Around around. En dat je dat dan inderdaad uit zo'n café hoort uh, knallen als je er uh, langs loopt. Nou, en dan, of als je erin staat. Nou goed. Maar dan hoort je het er niet uit. Knallen. <laughs> me... Jezus. Nou ja, je kunt, me, je kunt me niet meer paaien. Je bent te ver gegaan. Probeer me niet te kussen. Ja. Nou zie ik hem ook pas. Nou goed, raak me niet meer aan. De ring die je me gaf, die heb ik ook al afgedaan. Ik ga, ik ga hier weg. Ik ga bij je vandaan.